kan turn of Times when you try Tired of the smile that you give When you don't come home at night Said you'd call, that's a lie Wat een geweldig begin met deze ontzettend antieke, ja, The Searchers. Take it or leave it. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop echt oprecht dat je me gezelschap houdt. Tot een uur of twaalf, want er is alle reden toe. Want ik heb heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go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 En dan Should we work? Wat een romantiek hè, op deze zondagmorgen. Ongelooflijk. Tjonge, jongen. Goedio Iglesias, El Amor. Natuurlijk. En Kenny Rogers samen met China Easton in We've Got Tonight. Straks over ongeveer een minuut of 17, 18 gaan we het hebben over de week van de mondhygiënist. Ja, dat uh, is de komende week. begint morgen en duurt de hele week. En uh, dan wordt er speciaal aandacht gevraagd voor ja, mondhygiëne en kinderen. Want wie de jeugd heeft heeft de toekomst dat is ongeveer hun slogan, je hoort het zo meteen, maar eerst nog veel meer mooie muziek, onder andere van Sasha when you're times of trouble, when you're When you're lost inside and have nowhere to turn When you look into the future And your writing's on the wall It's the fear of falling, staring at us all And if your world is not turned You plan, then come with me. We can leave the world behind. You never know what we can find. Together, we can take the time and make.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 Aan de horizon, gezoem aan de horizon. Tissen helikoptertje, hij heeft ons gezien. We op opgeheven, eindelijk gered. Eindelijk Ach, ach, ach, gered. eind goed, al goed, ja, zuster, nee, zuster. Ja, zijn die mensen in de studio kunnen het helemaal meezingen opmerkelijk schipbreukeling uit die beruchte serie. Of die nou ja, beroemde serie waar uh, niet alles van overgebleven is. Uh, waar uh, heel veel mensen van boven de 60 en 50 wel mooie herinneringen aan hebben. Verder hoorde je Sasha met We Can Leave the World Natuurlijk. Lekker deze zondagmorgen. Wij zijn hier aan de koffie. En ik hoop jij ook. Of misschien kom je net je bed uitrollen. Zou ik zomaar kunnen. Dan is de muziek wel zacht genoeg, denk ik. Om je een beetje fatsoenlijk wakker te maken vandaag. Dus uh, nou ja, wij hebben het hier naar de zin. En we zijn hier aan de. Ja, wat zijn dit voor dingen? Penny Wafelen. Dat is ook alweer een tijd geleden. Ik denk een jaar of zo. Dat we hier van die Penny Wafelen hebben gekregen. Om uh, lekker op te peuzelen. Tijdens de muziek hier bij GoFM. Mooi muziek hier van A Great Big World en Christina Aquilera. Say something. Ik ga maar even een paar minuten zwijgen. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. I'll swallow my pride You're the one that I love And I'm saying goodbye college Hier gezellig bij de zondagmorgen van GoFM. Lekker rustig, ontspannen. Iets minder ontspannend is toch wel een bezoek aan de mondhygiënist of de tandarts. Um, komende week is het de week van de mondhygiënist. En dat is wel een belangrijke week voor mensen die toch uh, een beetje vrees hebben voor uh, dit soort zaken. Uh, het is wel belangrijk om je tanden goed te poetsen en dat soort zaken. En een mondhygiënist helpt je erbij. Hennie Zoontjes is in de studio en die gaat praten met Herman de Bruin over deze week van de mondhygiënist. De mondhygiënisten die zijn bezig om de kinderen weer naar de tandarts en naar de mondzorg te krijgen. Want dat is belangrijk. Met het motto wie de jeugd heeft heeft de toekomst, daar gaan ze mee aan de slag. Hoe dat precies in elkaar zit, graag van Henny Zoontjes. Hij is van de NVM Mondhygiënisten en uh, in de uitzending. Meneer Zoontjes, welkom. Hartelijk dank. Um, ja, is de mondzorg preventieve mondzorg, ja de kinderen gaan niet zo erg meer naar de, ja, wel naar de tandarts, maar niet naar de mondhygiënist. Wat is eigenlijk het verschil? Het verschil is het feit dat ze te laat uh, naar de mondzorg gaan. Of dat nou de tandarts of de mondhygiënist, is, dat maakt niet zoveel uit. Maar het probleem is dat vaak al uh, gangetjes op jeugdige leeftijd ontstaan, echt heel uh, jeugdig. Uh, je krijgt namelijk uh, je eerste tandje natuurlijk uh, na een half jaar of drie kwart jaar yeah. en dan tot het derde jaar, vierde jaar ontwikkelt zich het, uh, het melkgebied en daar is vaak al heel wat aan de hand en veel ouders denken ja ik ga later wel even naar uh, de mondhygiënist of naar de mondzorg. ...in het algemeen, uh, maar dat is echt te laat. Uh, en ik denk dat daar echt de kern van het probleem zit. Ja. Daarnaast zie je ook dat ook op een latere leeftijd het gebied toch wel behoorlijk verwaarloosd uh, wordt. We beginnen in Nederland toch wel een beetje achter te lopen in relatie tot het, uh, ja, de goede stand van zaken... ...die we uh, zeg maar uh, 10, 20 jaar geleden hadden. Ja, en wat is de oorzaak daarvan? De oorzaak is uh, dat, uh, ik denk dat het voedselpatroon erg uh, veranderd is. Er is veel te veel suiker in, uh, in ja. het kindervoedsel uh, terechtgekomen. Uh, veel uh, tussendoortjes, fruitjes, sapjes, uh, noem ze maar op. Uh, en dat is allemaal niet goed voor het, uh, de ontwikkeling uh, van het gebied... Het is naast financieel probleem natuurlijk ook wel angst. Of het feit dat ja. de Nederlandse gezondheidszorg niet goed herkend wordt of erkend wordt. Het kan ook een andere cultuur zijn, het kan laaggeletterd zijn. We weten nog niet precies de oorzaak. Hè? Die is op dit moment de overheid aan het uitzoeken. Maar we krijgen toch wel veel signalen van onze leden, de mondhygienisten, dat het probleem gewoon alleen maar toeneemt. Vandaar de week van de mondhygiënist tussen 20 en 26 maart. Ja, ja, absoluut. Maar, ja. maar zou die schooldandarts niet terug moeten komen... die ervoor, ervoor zorgen dat de kinderen wat uh, eerder wisten hoe het gebit eruit zag... en dat uh, ze ermee moesten doen? Uh, dat is uh, zeg maar... Een schooldandarts is een, echt een uh, eenmalig... en dan zit je eigenlijk al te laat in het traject. Ja, ja. Je moet vanaf het uh, consultatiebureau... moet je al uh, ouders, en vooral ouders hè, en kinderen natuurlijk... Mm -hmm. maar vooral ouders dan... Uh, om het gedrag natuurlijk aan kinderen te leren... moet je begeleiden moeten ze leren dat poetsen uh, erbij hoort. En dat, uh, dat het gebied echt goed onderhouden moet worden. En dat er niet en, uh, nee, te veel eet- en drinkmomenten moeten zijn in ja, de ja, dag. Ja. Ja, we uh, moeten dus uh, in die Week van de mondhygiënist de ouders aanspreken, eigenlijk. Uh, maar ook te uh, samenwerken met de scholen, hmm. uh, de jeugdartsen, uh, de jeugdprofessionals. Uh, maar ook de pubers. En de pubers uh, luisteren natuurlijk niet meer naar de ouders. Dus die gaan we ook apart uh, via een, campagne, een online campagne natuurlijk, uh, aanspreken. Oei. En luister, luisteren uh, ze dan wel naar u? Uh, we hopen het, want uh, we doen natuurlijk wel uh, zeg maar, uh, we maken gebruik van het feit dat niemand natuurlijk een, uh, een slechte adem wil of uit zijn mond wil ruiken of uh, gele tanden heeft. Ja. Omdat je toch ook wel, uh, een mond is toch ook wel iets uh, waardoor je aantrekkelijk uh, kan zijn. Dus dat ja. betreft uh, hopen we daarmee met ja. dat argument in ieder geval uh, bij de uh, pubers en uh, oudere jeugd te scoren. Ja. Wat, wat gaan er voor activiteiten gebeuren in de week van de mondhygiënist, Zodat mensen weer weten waar ze aan toe zijn en misschien de, de gang naar de mondhygiënist of de tandarts maken. Er zijn, uh, vanuit, uh, er zijn natuurlijk een online campagne, dus we, via social media zullen we heel veel aandacht natuurlijk aan genereren. Via de publiciteit, we zoeken natuurlijk de publiciteit en dank uh, voor deze gelegenheid. Ja. En uh, ja, wat dat betreft zijn er ook uh, vanuit de praktijken van de mondhygiënisten in alle gemeentes. Uh, en uh, provincies zijn natuurlijk ook allerlei activiteiten om mensen te trekken. Uh, mondregenissen zoeken ook actief de samenwerking met andere professionals, hè, zoals we net genoemd hebben, jeugdartsen, uh, maar ook diëtisten. Hmm. Uh, om gewoon te zorgen dat uh, huisartsen, om uh, te zorgen dat uh, uh, mensen ook verwezen worden naar die mondregenissen op een tijdig en juist uh, moment. En als die consument bereikt wil worden via de sociale media, waar moeten ze dan op zoeken? mondhygiënisten.nl. de Week van de mondhygiënist heet de campagne. Mm -hmm. Dus uh, dat is uh, heel makkelijk te zoeken en uh, als ik goed we, we hebben een bereik van 6 of 7 miljoen. Henny Zoontjes, dank voor het gesprek. Communicatie bent u van NVM Mondhygienisten en hebt de Week van de Mondzorg van 20 tot 26 maart. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. I've never been this close to anyone or anything I can hear your thoughts I can see your dreams I don't know how you do what you do I'm so in love with you it just keeps getting better. Just keeps getting better. Geweldige muziek met een uh, huilende gitaar. Geweldig. Ja, ik vind dat mooi. Misschien jij ook wel. Lone Star. Natuurlijk hier in de show met Amazed en Phil Collins. Met zijn ramwerk op de uh, drums in the air tonight. Goh, de tijd schiet al op en loopt al aardig tegen. Nou, kwart voor elf. Nog een minuut of twee, dan is het zover. Um, en ik heb natuurlijk nog geweldige muziek voor je. Ja, uh, mijn collega's zeggen dan als ik weer zo'n nummer draai... Wat oudbollig, Blokhuizen. Oh, wat oudbollig. En toch komt het ervan. Ik vind het toch wel weer lekker stiekem. Een nummer die je vroeger, toen we nog Radio Veronica vanaf een boot hebben... kunnen nagaan, zo lang geleden al... werd dat nummer iedere dag wel gedraaid. Want iedere dag was wel weer iemand de klos. Hier is Willeke Alberti. Met Morgen ben ik de bruid. Ik heb een fijne jeugd gehad, moeder I'm Ja, eerlijk is eerlijk. Een truttig lied. Ja, zo is het toch. Van Willeke Alberti, Morgen ben ik de bruid. Maar wel een prachtig tijdsbeeld. En daarom zat hij hier in de show. De zondagmorgen van GoFM. Een feest van herkenning voor heel veel mensen. Verder Simply Red. And if you don't know me by now, hier in de show. Uh, goh, het loopt inderdaad al tegen elfen. Straks, um, om uh, ongeveer half twaalf, hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Zeker een goede reden om lekker go aan te laten staan. Want uh, dat is hartstikke leuk. Want dan hoor je ook weer eens wat een ander mens vindt van een bepaalde zaak. Wat het onderwerp van vandaag is, dat hoor je later hier in de show. Dus blijf lekker luisteren. Verder nog iets op onze website. Um, deze week is het uh, ja, Wereldverteldag op 20 maart. Tijdens een vertelmiddag in het multifunctioneel centrum De Statie in Sas van Gent. Dat is een hele leuke middag. Heel uh, verrassend ook met uh, muziek en zo. En er komt ook nog een vertelavond aan in Hulst. Alles over deze verteldag, vertelmiddag, vertelavond... vind je op onze website www.go-rtv.nl go rtvnl -rtv Dan ga je even naar de agenda... en dan kijk je even wat er morgen is te doen hier in de regio. Zo simpel is dat. go rtvnl And my heart being fast I began to lose control I began to lose control I didn't mean to hurt you I'm sorry I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just in sad. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. shivering inside I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy Thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. De van Roxy Music Jealous Guy hier in de show. De zondagmorgen van CoVemp. Aan het einde van het eerste uur. Het is alweer afgelopen het eerste uurtje. Zo meteen het tweede uur van de show. Gaan we iets meer tempo maken. En er komt natuurlijk een reportage van Jeroen Vergent. Dat zei ik zojuist al. Tot de sluit van dit uur. Toch ook wel weer een klassieker hoor. Van Charles Aznavour. Met zijn Ik ontmoet je over een paar minuten al na het nieuws. En eventueel wat mededelingen. Tot zometeen.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 Que Pas goed af. Ik laat me. Mijn amis, mijn amours, mijn ameubleren, mijn relaties. Ah, mijn relaties. Zijn. Heel erg geplaatst. Heel erg geplaatst. Heel erg gedecoreerd. Heel erg gedecoreerd. Heel erg très